onderscheidt een prachtige ruïne van een doodgewoon ingestort gebouw. Waarom kopen wij massaal kaartjes om kasteelrestanten en opgravingen te bewonderen, maar worden wij er niet warm of koud van als hele woonwijken tegen de slopersbal aanlopen? De ene verbouwing is de andere niet. Daar gaan ze bij Café de Kip dan ook zeer binnenkort achterkomen. Hier is Citroentje met Suiker. Nou, nou, nou. Gaat het een beetje, jongen? Je zit zo zwaar te zuchten. Ach ja, pa. Laat Toos administratie van de kip dan doen, als je er zelf zo mee zit. Dat doet ze al vanaf de vijftiende. Ze weet niet beter, jongen. Toos weet niet beter. Dat haalt in de koekoek. Toos weet juist altijd alles beter. Dat is nou het probleem. Kijk, neem nou die pui van de kip. Mooi puikje, hoor. Niks mis mee. Dat heb ik er vijftig jaar geleden nog met mijn eigen handen ingezet. En ik weet het nog goed, jongen. ...de jaren van wederopbouw. Ja, ja. De mensen hadden niks meer na de oorlog, niks. Bah, niet dat ik het niet dolgraag over de oorlog wil hebben... ...maar daar gaat het nou toch even niet over. Dat prachtige puitje... Ja. ...dat jij er met zoveel vakkundigheid en timmermansvaardigheid... ...zelf hebt ingezet... Ja. ...nou, dat puitje kan zelf op het moment naar beneden de Soremiet. Dat bestaat niet. Nou, wegen zijn werkelijk ondoorgrondelijk. Maar nu heb ik dus een offerte aangevraagd... ...of liever gezegd, dat heeft Toos gedaan. Ja. Van de fermakribbe. Hier, moet je ze even zien... Godsamme, of je nu een MLA gaat... Oh, dat bedoel ik nou. Volgens mij willen ze die pui maken van beroemd hout. En beroemde spijkers. Anders snap ik het bedrag onder de streep ook niet helemaal. Maar luister, jij hebt toch zo'n mannetje? Ja, grachtig herretje. Snel, vakkundig en vooral goedkoop. Nou dan. Goedkoop is duurkoop, zegt Toos. We nemen de firma Kribben, zegt Toos. Dit is niet iets waarop we willen besparen, zegt Toos. En met we bedoelt ze zij. Persoonlijk wil ik best besparen. Nou jongen, dan doe ik het toch. O, ik hoop zo dat ik je verkeerd begrepen heb. <laughs> ik dacht nog even dat je zei dat je zelf dat puitje wilde gaan maken. Er is niks wat mijn ogen zien dat mijn handen niet kunnen maken. Oh nou, ik... Uh, en ik doe ik... het helemaal gratis en voor niks. Oeh, dat klinkt goed. Het is toch volkomen bezopen dat we in deze samenleving voor ieder wat je iemand moeten bellen. Vroeger deden we alles zelf. Met alle gevolgen van dien. Wat, wat bedoel je? Nee, nee, nee, nee, nee, niks. Alleen, wie gaat nou tegen Troes vertellen dat ze de firma Kribbe moet afbellen? Nou, jij natuurlijk. Nou, kijk, ik zat te denken, omdat jij toch al vier vingers in de pleisters hebt, nog voordat je je gereedschap hebt uitgepakt, ja, ja, ja. als jij dat nou eens even tegen Troes ging zijn, hè? Zullen we een muntje opgooien? In mijn kop. Eh, uh, nee, munt. Nee, nee, nee, toch maar kop. Geef eens een muntje. Wel ja, de verbouwing is nog niet begonnen. Of ik ben mijn eerste euro al kwijt. sta je er vanavond helemaal alleen voor? Oh ja, tante de Ali meest op een vrije avond om de administratie oh. te doen. Ah, oh, goed. Ja. Ja, ja, nou echt waar. Als ik dit soort verhalen hoor, ben ik gewoon blij dat ik nooit getrouwd ben geweest. Oh. Ja, lekker vrij om te gaan en te staan waar ik wilde. En mijn enige grote liefde is altijd het theater geweest. Oh, liefde al... tussen de schaafdeuren? Ja, lach jij maar, Leo. <laughs> Maar sinds Bepte van is met die lulvende leesmap... komt aan jouw liefdesleven ook geen ander levend wezen ja, te passen. ik krip He? en scheer wel heel wat leuke muiden. Ah, ja, het ja, haar op de tanden, ja, uh, dat is jouw mobiel, hoor, tante Ali. He? Ja, dat weet ik. Maar nou, waarom neem je dat niet op? Het is mijn zus. Die probeert me de hele dag al te bellen. Ja? En? Ik wist niet eens dat is het je een zus hebt, Ali. Hou op, schijf uit. Breek me de bek niet open. Oké, okay, dat hebben we het wel ergens anders over. vet heet ze... Nou, eigenlijk heet ze natuurlijk gewoon Gerda, maar daar kennen ze niet uitspreken in Parijs. He? Zeg, ik denk dat ik ook van Leo spreek als ik vraag uh, Parijs. Ja, oh. maar ja, ze heeft dat altijd al hoog in de bol gehad. Als kind al. Oh. Het beste was nog maar net goed genoeg. Dat ik furoren maakte in het theater, daar keek ze sowieso altijd al op neer. En ze voelde zich sowieso altijd al beter als mijn. Uiteindelijk is ze getrouwd met een of andere rijke stinkert... Met hem is in Parijs gaan wonen. Maar waarom heb je dat nooit eerder verteld? Ah, nou ja, we hebben elkaar in geen jaren gesproken. Ja, maar als ze je dan al de hele dag belt, wil je dan niet weten wat ze te zeggen heeft? Ik weet al lang wat ze wil zeggen. Oh, Ali, ik ben toch zo succesvol? Ik ben jonger dan jij en mooier en mijn man is rijker dan de jouwe. Mens, je bent niet eens getrouwd. Hoe kan allemaal dan raken zijn dan de jouwe? Ja. Nou ja, uh, uh. Je hebt er gezegd dat je getrouwd bent? Al tante Ali. Ik heb misschien wel eens iets in die richting laten vallen. maar. Oh. Zelfs een telefoon klinkt hysterische als zij belt. Nou, neem dan op. Ja, neem op. Nee. Nee, neem op. Nee. Neem. Neem, op. Neem. Neem, op. Neem. neem op. Neem op. Neem op. Mees. spa, Tom Buitstip klaar. Oh, dat ruikt. Ja, heerlijk. Ja, lekker, lekker, lekker. Hoe lekker. willen jullie je eieren? Oogjes open of oogjes dicht? Eh, uh, open maar. Uh, dicht? Ja? Jij zegt het, hè? Nee, jij zegt het. Nee, we nee, hebben afgesproken. Mees, jij zegt Nee, het. jij moet het zeggen. Nou, goed dan. Zeg lieve Toos. Eh, Mees hier, die wil jou oh. iets vertellen. Oh. Wat is er aan het handje? Nou, en wat je, wat je vader eigenlijk wilde zeggen, eh, ik heb hier de offerten van de firma Kribbelen, hè? voor dat puitje. Ik wil niet veel zeggen, maar eh, voor dat geld kun je de koningin laten komen. Goedkoop is duurkoop, mees. We hebben het erover gehad, dit is niet iets waarop we willen besparen. Nou, daar wilde pa en ik het dus even met je over hebben. Hè. Volgens ons kan het goed en goedkoop. Oh nee, Grachtig Gerritje komt er hier niet meer in. Weet je dat ik nou nog wel eens zwetend wakker word als ik eraan denk wat hij met dat voorraadschuurtje heeft uitgevreten toen? De noord zuidlijn is er niks bij. het nee, wind je nou niet nee, zo Oh, nee, Precies. Het gaat helemaal niet over grachtig, Erikje. Mees heeft namelijk een uitstekende timmerman gevonden. Ja. Een vakman, als ik het zo zeggen mag. Precies. We huren de firma Kribben in en daarmee uit. Alsjeblieft. Eenmaal oogjes open en eenmaal oogjes dicht. Hmm. Eet smakelijk. Iemand die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. En hij heeft hart voor de zaak. Sterker nog, hij heeft het puitje eens een keer eerder gemaakt. En je moeder vond het prachtig. Huh? Ik hoop toch zo dat je verkeerd begrepen hebt, pa. <laughs> Ik dacht even dat je zei dat je het puitje zelf wilde gaan maken. <laughs> oh. Ik vind het een prima idee. Pa heeft die oude puitroef met zijn eigen handen neergezet. Ja, en daarom komt hij nou naar beneden. Met de firma Kribbe. Hij heeft vijftig jaar gestaan. Wou jij soms zeggen dat ik rotzooi heb afgeleverd? Wil jij soms zeggen dat hij rotzooi heeft afgeleverd? Die puitdruikt van mijn bloed, zweet en tranen. Van zijn bloed, zweet en tranen. Vroeger vond je je vader een grote, sterke held. En nu. Dat het zover moet komen, dat ik dit nog moet meemaken. Ja, dat je vader dat nog moet meemaken. Hé hey jongens, zo bedoel ik dat toch niet? Oh. We kunnen het pato gewoon laten proberen? Ja, of heb je liever graag de Al Over me lijk. Kom nou, Tozie. Meisje van me. Of vertrouw je je eigenste pappie niet? Nou... Vooruit hem maar. Maar als het misgaat... Het gaat niet mis. Als het misgaat, dan bel ik graag de Gerritje. Mani zegt dat die griezel voor twee tientjes je knieschijven komt uitlepelen. Dus uiteindelijk heb ik maar toegegeven. Ja, wat kon ik anders. Morgen begint hij. Waarom bel je graag de Gerritje niet? Ik heb gehoord dat... Uh... Mens, stem die telefoon op, ik ben gek van dat gebel. Ik heb me zelfs niet eens meer horen denken. Oh, wacht. Maar... Hey, hey, hey, blijf met je poot uit mijn tas. Met geen Over tante Ali. Wie? Yvette? Nee. Wat leuk! Mm. Ja, ja, ik geef er even voor. Mm. Ali, maar... het is voor jou. Yes. Ja, hallo, met Ali. Oh, Yvette. Ja, ik was net het personeel aan het inspecteren. Oh, wat? Je, je weet hoe ze zijn, hè, die lui. <laughs> Kel <Keloreur. laughs> Ja, ja. <laughs> he, he. Wat oei. Een rust. O, je? Ja, alles ja, beter in ja, ja. dat gerinkel. De hele samenleving aan tegenwoordig van oei. alarmbellen aan elkaar. Ja. Ja. sinds ik weet dat pa die puig gaat doen, heb ik er anders ja. ook een paar in mijn hoofd. Bom, bom. En die zet je een stuk minder makkelijk uit. Ja, bom, bom. Meid, enig, dat doen we, hè? Ja. Tada, the loo. Dag. Hmm. Da, da, toudel, Zegt de Ali, gaat het wel? Dat, dat, dat, dat was Yvette. Ze woont morgen op Schiphol. Ze wil me zien. En dat is niet goed omdat. En dat is niet goed omdat het Yvette is. Mijn zuster, Yvette. Uit Parijs. Met de rijke man en de autocature. Met de sudderans en de olala. Oh, Wat komt ze hier in godsnaam doen? Nou, misschien wil ze dus zus zien. Dit kan toch? Ah, ik dat wel... Nee, je kent haar niet. Het enige wat ze hier komt doen is de is nieuwe bondmantel laten zien. En de tiara. Ze mag het niet weten. Ze mag het niet weten. Ja, maar wat niet? De, de... Oh, nou niks. Nou, ze, ze, ze mag niet weten dat, dat ik er eigenlijk niet moet. Omdat omdat dat er pijn zou doen, hè? en dat, dat wil ik niet. Oh, wat ben je toch een lieve Ali? <laughs> ja, of uh, vet mag niet weten dat de Tante Ali nou een vrijster is en het toiletje vrouw. Omdat de lieve zus heeft vertelt dat ze getrouwd is met een nog rijkere man en dat ze de immer ster uit het theater is. Ja, dat ook. Oh. Waar ga ik zo snel een rijke industrieel vandaan. Ik mag doodvallen voordat ze me weer recht in mijn gezicht staan uit te lachen. Waar vind je zo'n man? Oh, het zijn dagen dat ik nergens anders aan denk. Jij! Jij moest zo nodig de telefoon opnemen. Het, het is allemaal jouw schuld. Oh, mijn naam is Haas. Niks ervan. Jouw naam is... Jouw naam is Cornelis van Bieseling tot Borculo. Verdomd! Is... Ja! Mijn man... Mijn man die rijker is dan Beatrix en de grond aanbid waarop ik loop. Die de lieve Yvette morgen samen met mij gaat ophalen. Begrepen? Oh, lala. Liefde ah! ah! maar. Ja, al een half uur. Kan ik het even ergens met je over hebben? Ja, doe dat nu. Ik ben er lekker bezig. Je bent lekker bezig met een steunmuur naar beneden te halen. Hier, ik heb de bouwtekeningen gevonden. Bouwtekeningen, bouwtekeningen. <laughs> en ik zal niet weten hoe de kip in elkaar zit. Met mijn dan Ja, ik het ja, al... ja, dat weten we nou wel, pa. Waarom ga je niet even lekker schaften, hè? Ik heb broodjes en koffie. Oh, lekker. Meis, kom je er ook even bij zitten? Eh, uh, uh, werk overleg. Waar kom. Hé? Hey, Leo? Leo, ben jij dat? Oh, tata Ali, wat heb je met die man gedaan? Ja, we zijn een pakwezen kopen. Een rijke industrieel kan er nou eenmaal niet uitzien als, als de buurtkopper. Hm? Maar tata Ali, kun je nou niet beter gewoon de waarheid zeggen tegen je zus? Wat maakt het nou uit? Nou, het is wel te merken dat jij alleen een broer hebt. Nou, vooruit Leo, laat zien wat we geoefend hebben, hè? Hier is mijn mobiel. Bel hem. Met van Bieselingen tot Borgulo hier. Wat doet de dollar? Goed, nou, de dollar nou, kan ja. onmogelijk zo kelderen als jij, jongen. Ben je dat toch aan het doen? Nou, ja, blijkbaar ben ik een beurshandelaar. Ja, en een hele succesvolle ook nog. Ja. Voor zijn dertigste was hij al miljonair... en wij zijn elkaar tegengekomen toen ik de hoofdrol had in Macbeth. Liefde op het eerste gezicht, zou ik zeggen. Macbeth? He? Wat? Waar gaat het over? Oh, uh, had ik het niet verteld? Nee. Nou, dat is tante Ali's rijke zuster uit Parijs. Die landt is op Schiphol. Oh. <laughs> dus nu zijn tante Ali en Leo Bloempot al jaren gelukkig getrouwd. En stinkend J rijk, als ik het mag geloven. Wat een flauwe kul allemaal. Zou je denken? Uh, denk erom dat jullie me straks niet verrijden. Hè? Ja. Het is maar voor even... Binnen een uur heb het er plots. Ja, maar waarom moet dat hier, de Ali? We zijn aan het verbouwen. Omdat ze misschien niet gelooft dat er van Bieseling tot Borculootjes... op een halfwoninkje op de Albert Kuip zitten. Daarom. Ach ja, ik vraag het maar. Harder. Ja, papa, ja. Zeg, pa, heb je even tijd om naar die bouwtekeningen te kijken? Hier, kijk. Dit is de paal. En dit hier is de steunmuur. En die haal jij nou weg zodat onze slaapkamer zo meteen bovenop de tap ligt. Ach, meisje, houd toch op. Bouwtekeningen. Je moet niet zo zeuren, hoor. Dit is mannenwerk. Breek jij daar je mooie hoofdje namen niet over. Wat? Laat pa nou maar. Ik waarschuw je, pa. Als je nog maar één keer naar die steunmuur durft te kijken... De bel ik alsnog de firma kribben. Zeg toos, wat vind je ervan als wij eens van de gelegenheid gebruik maken om leuk ergens te gaan lunchen? Hè? En daarna nog een, een filmpje pakken of zo? Hè? Oh, meen je dat? Ja, ga je jas maar halen. Vanmiddag neem ik mijn meisje fijn mee uit. Oh. Goed gedaan, jochie. Nou, wij gaan er ook vandoor. Kom, Cornelis. Leo. Au, had je tegen me? Op. Die troela kan elk moment voet aan de grond krijgen. Ja, ik kom, ik kom. even kijken op dat scherm. Vlucht 314, Parijs. Ja, oh, oh die is al geland. Uh, bagageband 11. Daarheen, die kant op. ja ja. En denk erom dat je niks vergeet. Wat is mijn lievelingskleur? Blauw beroep, de, de theaterdiva, maar je doet het rustig aan om mijn beroemde vrienden en kennissen te kunnen ontvangen. Die, die, die, die, die, die allemaal niet kunnen geloven hoe ik het getroffen heb met jou. Ze zouden hun superstanken, films even willen inruilen als ze ook maar een kans hadden bij jou. Oh kijk, kijk, die deuren daar, daar, daar, daar komt ze dadelijk uit. En vergeet niet dat je kunnen is, ja, ja, mon, wie uh, oui, mon kapitein? Pardon. Ja, natuurlijk, mijn uh, raison d'être. Ja, je, je te, van mijn leven. Ja, je hoeft het ook niet zo dik bovenop te leggen. Dan wordt het ongeloofwaardig. Oh, kijk, De, de deur gaat open. Hé, hey, ze zitten niet tussen. Ik zie er niet. Of is dat er? Nee nee. nee, nee, nee, dat is er ook niet. Het is veel te, te jong, te jong. Ik heb er natuurlijk geen jaren gezien. Ja, ik zal het toch wel herkennen, ja, oh, god, dat is er. Oh, kijk, hey, lach maar, lach maar. Doe, doe net of je er niet ziet, hè? Uh, Ali, uh, oh. Ali, ben jij je? Er? Oh, is dit! Hoe ben jij dat? Nou ja, je bent geen veranderd <tie> Behalve dat je natuurlijk veel ouder bent geworden. Is je man niet meegekomen? God, wat jammer. Wilde die niet met je mee? Je bent ook niets veranderd. Dat loochalant in jou. Dat heb ik altijd bewonderd. Om je zo onbekommerd in grauwe loren te heizen. En je haar gewoon als een zwabber om je hoofd te laten hangen. Uh, ja. Uh, dit is mijn man. Cornelis van Bieseling tot Borculo. Hij is ontzettend rijk. Hij schat. Van Bieseling tot Borculo hier. Wat doet de dollar... Paar schiet lekker op, hè? Met die pui. Heb je mijn aspirintjes ergens gezien? Ik heb een de kop kopijn. Oh, zijn we nu ineens ook al tegen de vooruitgang? Ik ben voor de vooruitgang. Hmm. En ik ben tegen zinloos geweld. Oh, mees, heb je gezien wat er met die zijmuur is oh, gebeurd? O, nou nou, nou, nou, nou, dat heeft je al lang gesteurd, hoor. Dat zet hij later wel weer recht, zegt hij. Mees... Je zou Smit tak moeten bellen om dat weer overeind te krijgen. Oh, waarom heb ik naar jullie geluisterd? Waarom? Alleen maar om een paar centen te besparen. Nou, nou, nou, nou, nou. Een paar centen, zo zou ik het niet willen zeggen. Oh nee, oh nee. Hoe zou jij het dan willen zeggen? Nou, De firma Kribbe rekende heel wat meer dan een paar cent. Een arbeidersgezin zou een jaar kunnen leven van dat bedrag. En, en dan hebben ze nog geld over aan het eind. Maar dat komt omdat ze bij Kribbe weten wat ze doen, mees. Dat zijn vaklui. Geen amateurs met acht linkerhanden. Ach, toos, weet dus wel wat hij doet. Ha, jullie zijn er allebei. Ik wil het even ergens met jullie over hebben. O, oh God. O, oh God. Dan zullen we het krijgen. Loop maar even mee. Het ziet er mooi uit, pa. Goed gedaan. Je had jullie gezichten moeten zien? Je had niet gedacht dat ik een nu al af zou hebben, hè? Kijk, dit is nou het verschil of je een vreemde in huis haalt... of iemand met hart voor de zaak zo zit. Vind je ook niet dat pa dat mooi gedaan heeft, Toos? Ik moet toegeven dat het er keurig uitziet. Maar, um, hoe zit het met de samenhuur? Allemaal geregeld, moppie. Geen zorgen voor u. Dus jij vindt ook dat pa dat goed gedaan heeft? Dus je moet eigenlijk wel toegeven dat ik gelijk had en jij niet. Nou, uh, op het eerste gezicht lijkt het goed gedaan, ja. Het zou me natuurlijk niet verbazen als het hele zaakje naar beneden komt voordat de avond is gevallen. Hmm. Toos denkt dat het zaakje naar beneden komt, pa. En wat denk jij? Het zit heel solide in elkaar. Alleen de beste materialen gebruiken. Nee, pa is dat ook niet met je eens, lieveling. Hij denkt ook niet dat het instort. En zo hebben we toch maar mooi veel geld bespaard door de firma Kribbe buiten de deur te houden. Het is een mooi paadje, pa. Ja. Vakwerk is het. En niet duur. Helemaal niet duur. Ik bel in elk geval de firma Kribbe voor een inspectie. We zijn gesloten. oh, beduurt oh, dat dan? Ja, Cornelis en ik dachten dat jullie het wel leuk zouden vinden om Yvette even te zien. Hallo. ja, Yvette is mijn zuster Hallo. uit Parijs. Oh, Hallo. Cornelis. Leo Bloempot. Weet je nog wel... Ali, uh, uh, waarom gaan we niet gewoon naar jouw landhuis in plaats van de curieuze café? Hè? Ik, Cornelis en ik vinden het heel belangrijk om contact te houden met de gewone man. Oh. Ja, het is een soort... Uh, Liefdadigheidsproject, oh, snap je? Ja. We krijgen namelijk uh, subsidie voor. Hen. Oh, mooie fiere. Mm. Maar ik zou toch graag zien waar jullie wonen, Cornelis. Dat mocht de goed aan de rand van de stad waar Ali me over vertelde. Met die bediende vertrekken en die stal met volbloed renpaarden. Zullen we even gaan zitten. Toos. Ja. Breng me een fles van je beste babbels. Niet die voor de klanten, hè? Ah. Nou, we hebben net de laatste fles verkocht. Aan Maxima. Audi. Oh, oh. Maar ik heb nog wel een leuke Chateau Migraine staan hoor. Kan ik je daarvoor interesseren? Oh, magnifiek. En zeg, Cornelis, mag ik je naar nou je zaken vragen? En Mijn man en jij kennen vast wel dezelfde mensen. <laughs> Kijk eens aan, één flesje wijn en een biertje volle. Cornelis van Bieseling tot de Borculo. Nou, uh, uh, Freddy Heineken natuurlijk. En, uh... oh schat, maar als jullie zulke goede vrienden zijn, waarom heb ik jullie dan niet gezien op de kerstparty? Iedereen was uitgenodigd. <lacht> en, en ik heb jullie ook <lacht> niet gezien op die regotza. Curieus. <lacht> Van Bieselingen tot Borgulo hier. Wat doet de dollar? Ach, laten we niet over zaken praten. Het is zo ordinair. Laten we het eens over jou hebben, Yvette. Uh, Waarom is jouw man eigenlijk niet meegekomen? Ach, die schot. Hij hebt het druk. Ja, vervelend hè. Als je man je niet ziet staan. Nou, daar heeft mijn Cornelis gelukkig geen last van. Eschha. Mijn beroemde vrienden en kennissen kunnen allemaal niet geloven hoe ik het getroffen heb met Tante Adi. Ze zouden hun superslanke filmsterfindinnetjes willen inruilen om ook maar een kans bij haar te maken. Zeg, Cornelis, waarom noem jij je eigen vrouw eigenlijk Tante Adi? Kijk, kijk, van die zijn dat hier. Ik neem vier aandelen Te seta. Zeg, uh, Yvette, ben jij zoveel aangekomen? Ja, je roek zit zo raar. <laughs> Helemaal niet, lief, Oh. Maar het is ook goed te zien dat jij de laatste tijd slecht van de gevulde koeken af kan blijven. O, oh, meis. Ik kan hier gewoon niet kijken. Echt niet? <laughs> Ik kan mijn ogen er juist niet vanaf houden. Ik zet 25 euro op tante antahal. <middels> moet toegeven, Ali, dat je het goed hebt gedaan. He? Getrouwd met de rijke industrieel. En toch nog een theaterdiva geworden. Toch ja. Zie je niet vele, hè? Mm. Dat zoiets toch nog gebeurt op jouw leeftijd. Mm. En ik moet ook eerlijk zeggen... dat ik je ook nog nooit in society-kolommen ben tegengekomen. Ja, mijn man en ik houden niet zo van dat openbare vertoon. Hé, Cornelis. Ja. Misschien is dat ordinaire gedoe in Parijs heel gewoon. Tenminste, als ik zo naar jou kijk. Nou, Ali. Uh, Bemoei je er niet mee. Ik heb de hele wereld gezien. Ik ben overal geweest. Ik heb iedereen leren kennen. Ja, ja maar wat maar is het verschil tussen jou en mij. Ik heb zelf een carrière opgebouwd. Ik heb zelf overal mijn applaus gehaald. Ik ben gewoon... Uh, ik ben gewoon ik. En jij? Jij bent gewoon een aanhangsel van je man. Zonder hen ben je helemaal niks. <lacht> ja, daar zit je nou, hè? Met je zogenaamde succes en je talende schoonheid. Dan heb ik het toch nog niet zo slecht gedaan, hè? Geef maar toe! Oh, Ali! Ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt! Dus je geeft toe dat ik het beter heb gedaan! Zeg, Ali, als jij nou eens even je mond houdt en een glaasje water aan voor je zuster! Ach, je hebt zo'n lieve man. Ja, zo is het maar net! Mijn hele leven is in duigen gevallen! Mijn mom, hij heeft me verlaten. Nee, toch? Ja. Oh, een Toos, mag ik even een glaasje water voor Gerda? De, de vernedering. Ik, ik ben ingeraald voor een jonge model. Er is, ze lijkt precies op mij zoals ik eruit zag in de jaren tochten. Oh, wat een schot. Kijk eens, even. een glasje water, alsjeblieft. Dank je, dank je. Oh, Goh, meisje. Hé, hey Leo, moet jij niet bij je vrouw blijven? Nou, volgens mij gespeeld. Ja, die gasten we met strotknippen. strot knippen. Ik krijg hem niet bos. We, we waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Oh. En hij heeft niet alleen al onze spullen meegenomen, nee? maar ook al onze vrienden. Ik moet helemaal opnieuw beginnen. Oh, Nou, maar stil, maar. je lijkt Tante Marie wel. Zo'n mooie jonge meid als jij doet altijd wel weer het geluk. Ik mooi. Jij was toch zeker altijd de schoonheid voor nou, ons nou, tweeën. Nou, nou, nou, nou, Je weet toch dat ik ondert jaloers op je ben geweest op jouw theaterleven. O, ja? En je hebt ook nog zo'n fantastische man. Ho, ho, nee, mijn Leo Bloedpot, bedoel je. Nee, dat is de buurtkapper. Ja, nou we het er toch over hebben. Ik ben tegenwoordig gewoon vrouw, hoor. Zeg, krijg nou wat. Zit je mij in de maling te nemen, hè? Nee, nee, nee, nou niet meer. Och, och. Och Gerda. Helemaal op het eind zijn we toch gewoon weer twee hele normale Rotterdamse meiden. <laughs> en ik zou nooit iets anders willen zijn. <laughs> oh, ik hou het niet meer dromen. De puin! Pa! Ik zei net dat ik met pensioen ging en de stad verliet. Ui! Pa, kom hier! Verbouwen, verbouwen, de handen uit de mouwen. Er is geen ene man die vol vertrouwen denkt dat hij een niet beter kan. Uw man wil graag een tussenwand en neemt de zaak in eigen hand. Hij gaat in opgewonden staat met spijkers in de weer. Terwijl u snel een kruisje slaat naar onze lieve heer. Dat wat u vrees zal blijken, want hij slaat een gat door eigen hand. Nu kan hij door zijn stigma kijken naar zijn mislukte tussenwand. Verbouwen, verbouwen, de handen uit de mouwen Er is geen ene man die vol vertrouwen denkt dat hij het zelf niet beter kan Helaas, uw man heeft niks geleerd, de kraan die lekt en hij bezweert Dat draai ik zelf al even aan, hij pakt zijn nieuwe taan En werpt zich op de arme kraan, u wordt een beetje bang En tuurlijk zult u merken, heeft hij toch weer gepresteerd Het was compleet het elta Nee, nee, daar niet vol vertrouwen Denk dat hij het zelf niet beter kan Wie belt er nou een winterschilder met z'n of timmerman Wanneer je met twee linkerhanden ook Diep en ook maken kan Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje-met-suiker.kro.nl En ook de podcast, Leeuw Oh ja, nou meteen...